Spion. Nu volgt het eerste deel van een oorspronkelijk luisterspel door Carl Lans, geregisseerd door Leon Bovel. U hoort vanavond het negende deel. Tussen twee vuren. mijn kamerad protector. Al onze saboteurs in Pentanië zijn op hun bestemming. Alle opdrachten van Sheeran zijn uitgevoerd. Met of tegen zijn wil. Nu hebben we de beste kansen voor een aanval. Kansen, ja. Maar als onze blitz mislukt, Maracos... ...dwingt onze geroemde traditie ons door te vechten tot de laatste kernbom toe. Daarom moet ik zekerheid hebben. Die hebben we toch feitelijk. Sheeran nummer twee is al onze macht. Elk ogenblik kan bericht komen van zijn liquidatie. En die is. Quintus moet moeten de val gelopen zijn die wij in Melikor voor hem hebben opgesteld. Simpel op berichten die kunnen komen kan ik geen actie baseren. Nee, ik ben op deze hele zaak weinig gerust. Ach, ja, Marakosh, bekijk ze eenvoudig in perspectief en je zult zien dat elke moeilijkheid die we opvingen ergens anders weer tevoorschijn kwam, onvermijdelijk. Als wij desondanks ons doel maar bereiken. Ik hoop het. Maar er ligt hier een patroon dat me niet aanstaat. Neem bijvoorbeeld de eerste Sherin antoude de echte. We chanteerden hem, hij ging voor ons werken. Let wel, als hoofdpentaanse afweerdienst dus ideaal. Maar het gevolg? Door overal onze agenten te infiltreren, kwam hij te veel aan de weet... ...dwong ons zelfs om in vrede te laten gaan. Gevolg onoverzienbare moeilijkheden bij het vinden van een vervanger... ...die ook een prototype pentaan moest zijn. We haalden er een pentaan in jezelf. Weer een ideale oplossing. Maar waaruit weer nieuwe moeilijkheden reizen... Psycholab moest van alles aan de man doen. Transformeren, hem laten denken dat hij een van ons was. En tegelijkertijd moest hij intelligent genoeg blijven om Shirin Antou te vervangen. Gevolg? Hij zou op den duur wel moeten ontdekken dat hij geen scriteer was, maar Pentaan. Ja. En dit nog zonder de blunders die u bij zijn opleiding hebt laten maken, Maracos? Ik verzeker u, kamerad protector. Ik weet het, ik weet het. Psycholab zat in tijdnood. Onvermijdelijk gevolg van het vorige probleem. En de transformatie van de plaatsvervangers hierin 2 bleef te Gevolg hierin 2 moest fouten maken. En iemand uit zijn naaste omgeving, daarin Jalo, moest deze fouten opmerken. En hem gaan verdenken. Zo rees het probleem Quentis. Dat moest worden opgelost. Dus werd het verraad van ons agent Boratis benut om Quentis te compromitteren. Ah, het lijkt of een soort van. ...ketting hebben opgehaald. Met om- en om schakels, problemen, oplossingen... en ...daaraan vast weer grotere moeilijkheden. Uit de oplossing Quentis... ...kwamen er zelfs twee voort... ...waarvan er één... ...Sherins onmiddellijke ontmaskering... ...amper werd overwonnen. En in Noord-Pentanië staat nog die echte Sherinanto... ...klaar om ons op te hangen... ...als hij op een of andere manier wordt geblameerd. Ja. Het andere probleem dat uit die oplossing Quentis voortkwam... ...is zo mogelijk nog erger. Sherin II begreep dat hij geen skritier was. En is tegen ons gaan werken. Is het niet tekenend dat hij de valse bewijzen... ...waarop wij ten slotte Quintus hebben uitgeschakeld... ...in het voordeel van Pentanië heeft gebruikt? Het lijkt wel haast ironisch. Ja... En uitgerekend daarmee ontwrong Shirin aan president Moklas diens toestemming tot grote hervormingen en de meest verstrekkende maatregelen tegen ons. Opheffing persgeheim, radioafweer, massaproductie van communicators, opleidingsscholen en alles wat die vent daar onderneemt, dat hebben we moeten binnen zelf bijgebracht. Je ziet het. Inderdaad, kamerad protector. Maar de moeilijkheid dat hij tegen ons was gaan werken, hieven wij weer op door hem ons ware aanvalsplan te spelen zodat hij het als vals aan de Pentaanse staf heeft voorgesteld. Gelukkig hebben we hem daarna tijdig gearresteerd voor hij daarachter kwam. En voor Quentus wordt gezorgd. Maar ook die president Moklas kent de zaak inmiddels. Moklas kan niets aantonen. Want zijn hoofdgetuigen zijn verdwenen. Maar nog niet geliquideerd Maracos. Op dat laatste wachten we dus. Op weg naar onze liquidatie in de passende vorm van een autoongeluk was de situatie plotseling totaal om haar as gedraaid. Na mijn verbrijzeling van de tussenruit, remde de chauffeur, sprong uit de wagen, ontsloot de buitenvergandeling van ons portier en Quentis stond voor ons. Quentis, die ik in Melico waande, 800 mijl hier vandaan, doch ontsnapt uit de val die Skripel daar voor hem had opgesteld. Quentis stond voor ons, met een pistool op ons gericht. En hier in de wagen was ik volkomen machteloos. Je beseft, Quentis, dat als jouw particulier initiatief ons beraamde ongeluk je in een liquidatie wijzigt, ik er niet meer ben om je nog een keer te redden. Ook dat besef ik bijzonder goed, meneer Schering. Hm. Je bent gek, Quentus. Toch niet zo gek of ik ben de val ontlopen... die uw mooie meneer daar in medico voor me had klaarstaan. Uitstappen. En uw liefje ook. Dit is onzin, Quentus. Je bent... Gek, hè? Dat heb je al gezegd. Maar de enige gek hier ben jij, Lile. om mij te laten schieten voor een kriepelverraaier. En waarom heeft hij jou dan bevrijd? Samen met mijn twee broers. Waarom? Dat weet jij heel goed, Lile. Mag ik het misschien ook even weten? Dat briefje, zogenaamd van Boratis, hè... Dat uw vriendjes bij mij hadden verborgen. Dat wilde u zelf vinden en me dan afdoen à la Boratis. Maar Treponets was u voor, dat schrikte u niet. Arrest en proces, dat zou gevaarlijk worden. Want ze mochten uw vingerafdrukkaart in het dactylo eens verder gaan onderzoeken. Chemisch en fluoroscopisch. Ontdekken dat ook uw vingerafdrukken verwisseld waren. En dan? Dus moest u mij laten ontsnappen. Laten verdwijnen naar Medicoor. Waar geen haan ooit nog naar me kraaien zou. Het is jammer niet waar dat ik ontkwam... Bij eerste vliegtuig ging ik terug en rechtstreeks naar uw villa. ja, waar je, je goede dienst aan de chauffeur hebt aangeboden, hè? Hij kon niet weigeren. Ik ben niet helemaal een beginneling. Ja. En je komt nu Skripols werk afmaken. Dan heb je geen helder idee wat je drijft, jongeman. Oh, zoals wat hij zegt is geen woord waar. Hij is alleen maar woedend en jaloers. Ja, Quintus, dat was je altijd. Jaloers en zuchtig. Huh. Daarom wil je alles geloven als het maar in je kraam te pas komt. Ter terwijl je weet dat het onzin is. Heel makkelijk zeggen voor jou. Huh? Ik zal het hem eerst moeten bewijzen, Lillee. Maar u kunt het niet, hierin. Ik trap nergens meer in. Oh, jawel. Op de begin ik is door je te waarschuwen. Waarvoor? Namelijk voor die twee lieden daarachter je die nu bezig zijn. je. Wat zeg je? <tokklaan> oh. Zo daar ja, hij. er is niemand. Ja, hij dacht van wel. Jij hebt hem toch niet? Wel, oh, nee. Als je langer drukt met die duimen, dan... Ah. Hij komt op weer bij zijn positieve. Wat is er gebeurd? In de auto, Quintus. Wat heeft u met me gedaan? Goed. Zo. Wat ik gedaan heb? Hè? Het bewijs geleverd, Quintus. Je was immers niet overtuigd, Ah, mijn hoofd, mijn hals. Ja, ik heb mijn minstens vijf of zes manieren om een gewapend man onschadelijk te maken. De meeste dodelijk. Je moet even masseren, vriend. Overigens, als je nog een hand vrij hebt, hier je pistool. Je liet het vallen. Waarom? Geeft u. Ja, u, u had me. Ja, ja. Ik had je dood kunnen slaan, bijna met plezier. Omwille van jullie. Alleen, het is tegen mijn principe. Dan. Dan ben ik volslagen idioot geweest. Ja, dat gebeurt ons allebei wel een keer. Nou wel, we moeten hier zo gauw mogelijk weg. Terug. Terug? Nee, sirin? Maar dat... Dat... Dat kan niet. Nee, niet naar huis natuurlijk. Voor geen van ons is het daar nog veilig. Heb je behalve dat laatste appartement nog ergens uh, een ander optrekje? Nee, maar... U... U kunt helemaal niet terug naar... Jalo of Jiet is... Ik... Ik heb, ik... Ja, ik, ik weet niet hoe ik het u zeggen moet. Quintus! Ik begin te vrezen dat... dat van daarnet niet de enige domheid is die je hebt uitgehaald. Ik heb in het vliegtuig toen ik terugkwam geschreven... Geschreven aan wie? Een uitvoerige brief over, over alles. Aan de staf? Bij de federatie. Ja, de president Moklas, die, die weet toch van alles. Als het verder niet uitlekt, dan kan hij misschien... Dat is juist ja, het ergste... ...omdat ik al een keer was vastgelopen... ...heb ik het hele verhaal ook gestuurd aan de vrijheid. Wat? Oh, Quentis. Ook dat nog. Oh, wacht eens, wacht eens. Die verwisseling. Die krant zal het misschien altijd gek vinden... ...de publicaties aanhouden, instructies vragen. Dat u de echte Shirin Antou niet bent, dat heb ik eruit gelaten. Huh? Daar had ik al te veel leeg geld mee betaald. Hier, ja, zitten we dan. Overigens, waar is uw gehoorapparaat? Het was een zender, Quentis. Maar die sinds een week ook uitzond zonder dat ik het merkte. Dus vandaar die val voor mij een Medicoeur. Overigens, de zender staat er. Maar wie zal ons nog geloven nu? Die krant. Ja, de ellende is. De redactie heeft alleen haar instructies: elk schandaal publiceren, elke dag. En dit is wel een eerste rangs primeur. Maar, maar dan hebben we nog tijd op morgenochtend. Ja, dan kan ik Moklas nog bereiken. Weet je, ik zelf, ik. Ik ben er nog meer in gedrapt dan jij. Gisteravond heb ik namelijk het kritische oorlogsplan in handen gekregen. Het echte. Hun ambassade heeft me laten stelen. Nadat ze er zeker van waren... dat ik het als vals zou voorleggen aan onze staf. Die aanval, Quentis, komt werkelijk via het centrale douw. Door die fortificaties? Mm. Onwaarschijnlijk. Ze betekent, Quentis, dat honderd ton toe. En ik moet dit aan de staf vertellen voor het er laat is. Ja, maar hoe? Hoe kunt u ze nog overtuigen nadat ik... Oh... Quentis, je hebt nog meer bedorven? Ik heb vanavond laat nog treponets opgebeld. Wat? Ja, De treponets laat die vingerafdrukkaart nu nagaan. Hij gaat met alles naar Moklas. Misschien zit hij er al. U komt er nooit door. Ja. Ik zie het. Dat het plan echt is, willen ze niet geloven. Daarvoor lijkt het onuitvoerbaar. Dat het vals is, kunnen ze niet meer geloven. Want dat heb ik ze verteld. En ik ben ontmaskerd. Dus zullen ze hoogstens menen... Dat er nog een derde plan moet bestaan. Misschien over zee, landingstroepen, et cetera. En zich daarop prepareren. Tje, het ziet er allemaal fraai uit. Het is ontzettend. Ja, we moeten hier weg. En gauw. U zou hier alleen maar gearresteerd worden. Ja, door de Pandaanse recherche of door Skripo. Wil ik eerst iets bereiken, dan moet ik vrij man blijven. Nou, ik zit nu op jouw plek. is. ik rijd weg. Nou, hier. Uh... Neemt u dit pistool weer. Ik had er nog een. We gingen over het pomptveer van de Ila. Het was drie uur in de nacht. De regen had opgehouden. Ik zag de spaarzame verlichting bij de afrit... die we bijna hadden moeten gaan. En... De te halverhoogte het donkerruwe, klotsende water van de rivier. De Ila, zo dicht bij haar uitmonding in de reusachtige roka, was vrij breed. Maar na veel manoeuvreren in het donker, daar van de overkant. Hé, hey, Seba, waarom is er zo weinig licht? Wat ik een verduistering, meneer. Hé? Zo is dit van twee uur op de radio. Voorzorgd. Makkelijk anders, hoor. Zo'n schuitje er goed in te steken. Oh, oh, oh. Wel, eh, lang, meneer. Leef lang, schipper. Nog vier uur kon ik rijden voor de dag aanbrak Lillee zat naast mij. Kwent is achterin. Dit is de weg naar Bernab. Wil je daarheen? Ja, we moeten zo ver mogelijk weg zijn voor het licht wordt. Zouden we niet bij een klein dorpje, op een boerenhoeve. Nee, daar kunnen we niets uitrichten. Maar weet u dan waar u heen wil? Ja, daar moet ik over nadenken. Wat ik in ieder geval wel weet is. dat zo gauw het licht wordt, we deze kark ergens moeten dumpen. Liefst 10 meter onder water. Ja, en het lamme is, het gevaarlijk Stel hier alleen achter ons, maar ook voor ons. ...die pleeg over alle handlangertjes met zendertjes. Dit is richting Bernab in Devago. Of wilt u nog verder, bijvoorbeeld Murrile, dat ligt nog meer noordelijk? Dat was het, noordelijk. Onbewust had voor mij de richting Riks vastgestaan. Terwijl ik toch evengoed zuidoost had gekund... ...door de Sembassische laagvlakte naar Lorilek... ...of nog beter misschien westwaarts... ...door het bergachtige Robassa naar het houden strik Mobatek. Instinctief had ik de richting ingeslagen naar het rectorat Maneto... Ja, ik heb er eigenlijk niets te zoeken. Niet in Turoka, niet in Trilis, niet in... Waarom denk je? Misschien... Ja, misschien toch wel. Hebt u een plan? Kunt u... Nee, is. Ik kan niets. Maar misschien iemand anders. Mijn voorganger, weet je. Hij kwam daar vandaan. Van Trilis. De echte Shirin Antal? Ja. Die is natuurlijk geliquideerd nadat hij had afgedaan. Maar... Die foto van die avond. Die liet schiepel voor donkere manen. Precies, Lillé. Ik vermoedde al eerder dat die meneer er schotvrij was uitgedraaid. Huh? Jazeker, als hij was geliquideerd... dan hadden ze onze verwisseling veel eenvoudiger kunnen opzetten. Maar die foto leverde het bewijs... dat hij een levende lijve in de omgeving moest zitten... waar ze hem van nabij kennen. Zeef de mogelijkheden... en je komt uit Trilis, zijn familielandgoed. Ik denk dat ik nu ook weet waarom hij weg wilde. Hij had iets een stem... een kwaal, denk ik. Maar hoe dwong hij Skripol hem te laten gaan? Zomaar. Hij heeft overal hun saboteurs geïnfiltreerd... in industrieën, spoorwegknopen de centrales. Daarom... Hij wist dus te veel. Die misselijke verwaaier. Serin. Neem hm? me ah, niet kwalijk? Oh, die naam, dat moet ik maar zo lang weer totdat tot ik ooit mijn werkelijke naam weet. Ik kan in elk geval redelijk voor hem doorgaan. Hè? Daarom. Luister... Je zou zijn plaats kunnen innemen. En dit keer helemaal. Ja, en die schoft krijgt alleen maar zijn loon. Ik... Ik hoop niet dat dat nodig is. Schiphol zou het niet hoeven te bemerken, als we het goed aanleggen. Ja, maar onze recherche... Ja, die zou me dan ook kunnen komen arresteren. Eerst publiceer je zijn papieren. Zie je dat niet? Die papieren, Lile. Ja, ja, maar waar zijn ze? Bij hem thuis zeker niet. We moeten hem eerst dwingen. Ja, maar hoe, Lile? ...als zelfs Kripolo niet heeft gekund. Ja, in ieder geval... ...die wagen moeten wij kwijtraken, mensen. Ja, en dan? Nou, dan zien we wel verder. Eens even kijken. Ah, daar komt een brug. Als ik het goed heb, is dat de v -daag. Ja, aan de overkant ligt een stadje. Daar, een woord. Bricolis. Stoppen, Chile. Zag je dat? Hm? Mooi. Zo. Even achteruit. Een paar grote hekjes. Ze zijn een van de leuningstukken aan het vernieuwen. Net wat we nodig hebben, Die hekjes schuiven we dan even op Ja, maar als er dan maar niemand ja. aankomt. Ah, nee, het is best wel op zeven. En we hebben het maar even nodig. Zo. Nou, uitstappen. Even uitstappen. Oh, ja. Zo, even meehelpen. Ja. Even die hekjes opzij zetten. Ja. Ja. Het andere? Ja, ik vind... neem het. Ja. Zo, ja. En nu de wagen. Nou, duwen, jongens. Ja, kom. Ja. Ja, hangen. Ho, als hij maar niet blijft hangen ja. achter zijn voorwielen. Ja. Nou, daar daarom uwe Duwen, jongens. Vlug haar nog even. Ja, los. Ja, ja. Hij, gaat... hij gaat erover. Nee, hij blijft hangen. Hij blijft. Nee, nee, nee. Ja. Ja. ja. ja. ja. <lacht> ja. Zo. Nou, wel, we komen het hem, hè. 1-0 voor ons. Ja, nou, de hek is weer op zijn plaats. En Kijk, dat hier. is dat. Ah. Oef, ik weg, wat prachtig. En wat nu? Nou, aan een uh, hotel hoeven we niet te denken. Nee, dan hebben ze ons zo. Geen tijd voor te slapen. die militaire situatie staat op springen... ...we moeten dus zo gauw mogelijk naar het komen. Daar ligt de oplossing, ik voel het. Overigens oh, wacht even, jongens. hier. Dit inslikken. Wat zijn dat? Om die slaapillen. Jij ook een, Lille? Ja, dank je. Maar. Maar nu heen? Om te beginnen, pre eens Even deurstappen, jongens, kom. Het is een kwestie van uren. Hoe dan ook, we moeten die hele organisatie van saboteurs laten oprollen. We moeten die oorlog winnen. Nog moeilijker. Voorkomen. Skria durft niet te beginnen voor ze weet dat er bliksemoorlog lukt. Voor een langdurig conflict hebben ze geen reserves genoeg. En toch zullen ze dan doorvechten vanwege hun zogenaamde nationale schande. Met atoombommen. Maar. Ja. Nu kijken. stationstraat. Ah, mooi. Ah, ja, daar station. Dan dus zullen ze ons het eerst gaan zoeken. Ja, maar wanneer komt er een trein? Daar verderop staan wel autobussen. Was het nou maar spitsuur, hè? Als we nu met z'n drieën in een van die bussen stappen. herinnert die chauffeur zich ons natuurlijk later. Ja, bij een trein is die kans nog veel groter. Loket. Controle? Nee, nee, wacht even, Chirin. We zijn hier in het residentschap De Vago. De Vago. Inderdaad, ik had er niet bij stilgestaan. Maar binnen dit residentschap werd alle openbare vervoer bekostigd uit de belastingen. Al jaren. Een proef die nu ook de andere staten werd overwogen. En op die goedkope manier werd een hele kostbare en onoplosbare verkeersvraagstuk opgelost. En tegelijk. ...een deel van ons probleem. Voor ons betekent dat dat er geen personeel is op het station... ...om kaartjes te verkopen of ons te controleren? Nee, kom mee. Alleen de stationist. Oh nee, die komt op het een laatste ogenblik naar buiten. Voor het vertrek zijn is veel te guur weer. We moeten ons haasten. Er is niemand verder op de been. Valt er weer mee. Dat is nog erg vroeg. Ja, kan niet beter. Hier, deze ingang. Ja. Zo. Hier, die doorgang. Dat is nog de oude controle doorgang. Maar waarom zo smal? Er staat toch geen beambte meer om de kaartjes te controleren? Stop. Wacht even. Stakel. Die buis met licht rechts, waarom staat die rechtop? Is er soms toch controle? Nee, maar wel iets dat ervoor... Wat hetzelfde neerkomt, een telwerk. Om wat te tellen? Het aantal reizigers natuurlijk op de verschillende tijden. Het is een kwestie van statistiek. Is er door die rechtopstaande lichtbuis rechts van de doorgang... Uh, nee, nee, nee, niet door die buismeisje, maar door het felle licht die werpt op dat lensje. Power oh. tegenover aan de linkerkant van de doorgang. Ja. Achter die lens zit een seleniumcel die het licht dat erop uh, valt omzet in elektrische stroom. Bij elke onderbreking van het licht, dus de elektrische stroom, verspringt er een telwerk. Dus als wij er één voor één tussendoor lopen... Ja, dan wordt het licht driemaal onderbroken en het apparaat registreert oh. ons. Later, als de telwerk nagaan, dan zullen ze zeker doen, zullen ze zien dat hier om 6 uur 32 drie personen zijn gepasseerd. Nou, dat moeten we helemaal niet hebben. Dus... Wacht eens, dat oog zit op heuphoogte... We, we zouden er dus onderdoor kunnen kruipen, één voor één. Ja, of we overeenspringen. springen. springen. De dus als is net ziet hier Paul naast, als die ons verrast bij een dergelijke vertoning. Konden we het spitsuur maar afwachten, dan zouden we tenminste niet opvallen. Ja, wacht, is het laatste van we behoefte, hebben. Maar? Hè? Stil. Schummelen in mijn voeringen van een overjas, die hebben ze vergeten leeg te halen. Kijk. Uw stif plantaren. Waar is die goed voor? Nou, dat zal ik je laten zien. Kom mee en kijk hoe ik het doe. Ik hou die lantaarn gericht op het lantje. kijk. Zo ga ik er door. Hier, Clay. Ja. Nee. pak ja. die lantaarn ja. en hou het licht op het seleniumcel. Zo? Ja. Oh ja, ik begrijp het. Hier kent de lantaarn. Ja, ja, dat is mijn beurt. Oh, max Je Ik begrijp het. Door die lantaarnen voor te houden hebben we het licht op dat lensje nergens onderbroken. Ja, dat is maar weet. En nu de trein in. Bij een telwerk van Skripo, zo, dat kun je niet lukken. Die meten ook lichtvariaties. Hier bij ons zijn ze niet zo denken. Nou, vooruit, hier jongens. Deze wagen. De wagon was, voor zover we konden oordelen, leeg. En we begonnen het lange traject naar Morile. 200 mijl door het heuvelland. Buiten was het opnieuw gaan regenen. Af en toe stopten we aan een of ander station. Tot enige stationnetjes verder. Mobilisatie! Mobilisatie! Lees de vrijheid! Lees de vrijheid! Hier, Luik. Hier, lege coupé. Ah. Heer iedereen? Krant? Ja. Kijk eens verderop. Een hele compagnie komt schript. Volle bepakking voor het zuiden. Mobilisatie. Vannacht om drie uur. De aanval van Scree, Nee, nee, nee, dat nog niet. Tenminste, uh, nee, daar staat niks van. Hè. Ha, hoe die ons onder de voet denken te lopen, snap ik niet, ja. Om de kruik, zoals ba. Ik weet niet, Rebos, ik weet niet. Het is hier een beroerde rotbende. De federatie? Het <laughs> lijkt veel, het is niks. We stellen los aan elkaar bungelende residentschappen, rectoraten, districten, dat ja. is het. En de federale regering? Corrupt tot en met. Hier, hier, hier, hier dan moet je weer eens even lezen. En waar had ik het, eh... Uh, hier, tweede blad. Okay. Oh, die vent. Die zo'n was uit het bewahringshuis. Spion. Hij zat de notabene in ons afweerdienst. En weet je wie hem voor de honden heeft gegooid? Hier, hier staat het. Zijn baas. Chef van onze hele contraspionage. Ja, tenminste, wat goed. Goed? Ha, die chef een heeft als krippel. Hier, staat het allemaal. Roepertrein. Staan blijven staan. Kijk eens, hol. Wacht even. Rampje. Eh... Uh, Hou ze de buik, jongens! Ja, zit ze de Even, Ja, even een Ah, honderd jaar geleden hebben we het ook gedaan... Ja. ...en zonder dat mooie federale parlement, Ja, dat kunnen we nog, hoor. Ja, dat kunnen we, zeg ik, jullie. Ja. Quintus, Lillé en ik... ...bekeken elkaar aan. Ik voel een brok in mijn keel. Pentaniers, mijn mensen... ...lange ruwe kerels en moedig. Maar thans het Pentanië meer nodig dan moet. Namelijk een ontzagwekkende organisatie... ...als die we over Skria beschikten. Wat zou van ons overblijven op de dag van de invasie? De zender opgeblazen. Evacuatieorders via Skria. Verwarring in de zuidprovincies. Massale sabotages van onze mijnen, industrieën, centrales. Honderd ton tanks... Na een paar tussenstations waren wij de arbeiders weer kwijt... en hadden we de coupé weer alleen. Je moet die man daar in Trillers dwingen. Ja, Lillé. Ik zal hem dwingen. Wat vind je van die krant? Een fraai artikel. De vrijheid. Een klap kon niet beter aankomen dan net nu. Met de mobilisatie. Ik zou mezelf al voor mijn kop kunnen slaan. Die kop kun je beter voor iets anders gebruiken. Bovendien, je je kon niet beter zo. Ik heb het gevoel dat we allemaal zijn opgenomen... in een kutting van oorzaak en gevolgen. is kon niet anders. Ik niet. Jij niet. Mobilisatie. Mobilisatie. Lees de vrijheid. Regeringsschandaal. Ja. Zelfs niet die krantenjongens die ...die de vrijheid voor een kwart krediet staan te verkopen. En eigenlijk vrees even min die stille lieden daar in Burger. Daar bij de uitgang. Ze staan te wachten. Ze wachten op ons... Ze kijken naar de reizigers. Als neven die een rijke oom opwachten, Dan weten ze dat wij hierin zitten. Oh, nee, nee, nee. Kunnen inzitten, Quentis? Als we er, er zeker van waren, dan hadden we er een paar op de trein. Maar hoe dichter we bij Morilé komen, hoe meer gevaar je loopt. Hoe verder we komen, Lee, hoe dichter ik bij mijn doel ben. Bovendien heb ik tijd nodig om je te prepareren op de rol die we straks te spelen hebben. Willen we tenminste heel huis door het eindstation komen. U weet een methode? Ja, verschillende, Quintus. Je denkt... Een vermomming of zo? Ja, maar waarmee? We hebben toch niks? Oh, wat dat betreft, je hebt er geen idee van wat er allemaal in de voeringszakken van mijn overjas zit. Alleen het tijdstip van onze vlucht overviel me. Maar daarom was ik nog niet onvoorbereid. Dus u hebt de pruiken ja, een en... Valse baardersnoemen. Nee, vergeet het maar, Quintus. Ja, maar ze herkenden ons toch aan ons gezicht. Al hadden ze een foto, Lille. Ik zou ze nog kunnen misleiden. De beste vermomming is er een, waarbij men onbewust concludeert dat je de gezochte niet kunt zijn. Kijk, jij Lille, hè? bent veel meer dan een gezicht alleen. Je bent een persoonlijkheid. Ordelijk beschaafd, ingetogen. En dat alles, dat alles zit in je spraak, je loop, je houding, je optreden. Huh? Nou, ikzelf. Ja, ikzelf ben er een eentje die instinctieve leiding neemt. Hier, ja. Quintus. Of gewoon agressief en agwanend... neemt automatisch een positie van iemand die... Uh, nou ja, niet erbij hoort. Nou, en dat gaat er nu allemaal grondig veranderen. Moet ik het dan niet bij horen? Luister, Quentis. Ik heb zitten nadenken. Uh, jong gezelschap is een gevaar voor jezelf en voor ons. Dus moet je zo gewoon mogelijk weg, namelijk terug naar Jalo. Jij bent de enige die redelijk schotvrij is, onbekend. Ik zal je geld geven. 3000 credits lijkt me voldoende. Ik heb tot 10.000 bij me. Verdere diverse identiteitsbewijzen en wat je nog meer nodig hebt. Maar eerst moet je ons veilig door de controle loodsen. Maar... Oh, ik zal ik iets ik aan je gezicht doen als je dat kan geruststellen. Maar voor we ons circusnummer gaan vertonen, zal ik je uitleggen wat jij... Hoofdredacteur? Ja, wat hebt u gedaan? Vanmorgen, alles staat erin. Uiteraard, hij. dat is immers... Onze ondergang, dat is het. Wat moet ik beginnen? Geen betere gelegenheid tot hervorming. van... Sympathische rund, kop van een slagvis. Er is een pers afweer gekomen. Ze opereert. U hebt mijn blad verdacht gemaakt. Op een ogenblik van mobilisatie veroorzaakt u een regeringscrisis. Ik handelde volgens de richting van ons blad. Of een kip zonder kop. Dat maak ik uit, niet u. Het artikel is geld, ja, maar daar zit ik voor. Het had nooit geplaatst mogen worden. En waarom niet? Ja, dat, dat kan ik je niet uitleggen. Het is een ramp, de ergste die maar mogelijk is. Dat kost me mijn kop. Dat, dat kost me... Wat moet ik doen? Ik weet het niet meer. Wat was dat? Wie? Eigenaar. Over dat artikel van vanochtend. Huh, plotseling een angsthaas geworden. Het lijkt dat wij een vriendje van die mooie sere in ha, Maar geen nood. Alleen al door zijn vlucht heeft die verrader de waarheid van ons artikel onderstreept. Huh, ze zullen wel ijverig naar hem zoeken. Ik neem aan dat de recherche wel alles dat John zal hebben afgezet. Reken maar. Openisatie, liefdevrijheid. Openisatie, Listevrijheid! openisatie, vrijheid, openisatie, openisatie, contraspionage openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, is de openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, openisatie, een troepentuin langs. Uit het noorden. Kiroka. Mobilisatie. En die verrader hem gesmeerd... ...nu die zijn werk gedaan heeft. Nee, hier heeft hij niks verloren. Hij kan alleen naar Skria zijn gegaan, naar het zuiden dus. Ja, bovendien kan hij moeilijk dat hier zijn gekomen zo gauw. Van jaar af is het meer dan 400 mijl. Die krant kwam vanmorgen pas uit. Tjuh. Die krant is meer waard dan een hele spionagedienst, dat zie je, maar... Nou, ze voortletten. Komt niet veel volk uit die trein. Ja. Nou, het signalement: een man en een vrouw. Hoeveel zijn er niet die er hetzelfde uitzien? Uh, neem bijvoorbeeld die twee daar. Oh, die vrouw lijkt er wel wat op, ja, nog wat harder. Nou, je kan een cadeau krijgen. Hoor eens, we komen van een nachtfeest thuis. Een feest, terwijl nota bene de mobilisatie wordt afgekondigd. kom ja, je nou, kom je niet, je moet eruit, we zijn er. Onder de roes, versmeerd, losse haren, tuig, feest te vieren. Nou ja, nou laat me, nou laat maar. ik laat ik zo lekker. Wat, wat, zijn we er? We zijn er, ja. Daar moet ik op zingen, daar op zingen. O, stad, moer, je groene tuinen. Hey, de federatie om 11 uur in de morgen en nog laveloos. Ik, ik kan niet uit de wagen. Wacht, ze haalt er eentje aan. Hallo, mooie jongen, help eens een handje, ik kan die niet uitkrijgen. Ik heb geen tijd, ik weet voor iets beters om hulp aan te verlenen. Zijn u zitten toch wel uit de mobilisatie, is. Oh ja? Hey, kan ik het soms helpen? Nee. Oh, had ik die bruiloft moeten afzeggen in thilake? die laken? Is ik zeker ook niet gisteren? Hey, ik heb wel genoeg al moeten slikken onderweg. toe helpen we nou, hoe eerder die nuchter is, hoe jullie jullie mogen hebben. En met plezier. Oeh, mijn ruggengraat sleept zo wat over de grond. Ja, het signalement komt er wel bij. Ja. Maar onze man kan niet tegen drank. Trouwens, uh, De vrouw moest een beschaafd type zijn, staat in de toelichting. Het oh, wat daaraan komt, kunnen we wel afschrijven. Nou, wacht, hè. Hou hem nou vast, jongen. Hij <laughs> uh, doet je niks, uh, uh, doet je niks. Hey, ja. hey, ik doe niks, jongen. Hé, hé, hé. ik nou, doe nou, helemaal niks. Geef mij nou maar een vat vol, jongens. Ik doe een leeraar ja, met ja, je. Hé, hé. Hé, wie ben jij? Hé, wat moet je me bewijzen. Grinaard! Daar heb ik er zat van, hè? Die grote bekken, dat gezinkt de hele weg naar huis. Ja. Het zit maar tot hier. jongens. Zwaait hij met z'n armen. Ja. Oh, is de... midden in die, in die knaapse snuit. Gaat ze kap. Nou, doe... zijn benen nou gek geworden, meneer. Ik probeer u te steunen. Als u zo flink bent, gaat er maar eerst op uw eigen benen staan. Heer. Heren, hè? Heren, heren, alsjeblieft help u mij met deze dolle man. Ja, die Ik heb geen tijd. Ik ben op weg naar mijn regiment. Ja. Hé, hey, stop, wat moet dat allemaal? Stom, dronken. Au. Terwijl elk goed bent aan uw nuchter door te zijn. Als je vechten wil, neem dan dienst. Dat is mobilisatie. Lelijke zatlap. Kijk nou eens. Ik heb jongen een bloedneus geslagen. En als jij niet die repje weghoudt, dan laat je schieten. Kijk met hem mee. Oh, oh, oh. Je mijn lekker hartje. Je valt het helemaal verkeerd top. Het was toch een ongelukje. Nee meneer, ja meneer, het was een ongelukje. Ik bied u mijn excuses. Hou vast. Mijn excuses. Heer, heer, jullie. Heer, heer. U bij mijn getuige. U is eerlijk aangeboden. En, en, ik ga dienst nemen bij ja. zo'n als ik weer helemaal recht op Tenminste, oh, <laughs> dat is nog niet van de boer. Ja. Oh, oh, yes. <laughs> zeg, ik ben regieur. Oh, oh. Oh, Wat? Wat ik uh, vragen wil, meneer. Uh... Merdoké. Merdoké. Merdoké. Meneer Merdoké, Of u een klacht wenst ja. in te dienen. Huh? Ja. Dan sluiten we hem direct op. En met genoegen. Nou, u zou <laughs> me een groot plezier doen, werkelijk. Hé, zeg. Jij, jij mooie jongen. Nee. Wat dacht jij, van een mokaat, hè? Ja, nee. om, om even goed wakker te worden, hè? Voor nee. je soldaat wordt. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, een, een klacht, heren, ik? Nee, nee, nee, nee, nee geen aanklacht. Uh, oh. Jij bent ja. een feinje dan je over je, Ja, heen. ja. hè? Maar weet je, medico. Oh. Jullie uh. ook. Hé, hey, eerlijk, hey, hey, oh. eerlijk, hoor. Mijn handen ah, op, oh. hoor. Ja, Hé, hey, nee, nee, wees hier. Nou, nog gaat hij handjes ja. geven. Ah. Rek uit, jullie twee. Ja, nou, zo leeg die maatje even, om niet te vergeten. was zo? is een vestzak. Nee, nee, nee, die, die andere. Hij nou, goed, goed. Meneer Marbeke. Ja, alsjeblieft. Oh, ja. ja dank u. Hé, hey, hé, hey, mooie jongen. Doe me nou nog één loon hij. Bestel even een auto. Wacht, wacht. Even kijken waar zijn geld zit. Waar zeg ze, je, geld? Ja, ja, geld, hè. Dat heb ik nog, hè. Ik heb wel dit geld, hè. Nou, vijfje wij, kom mee, zeg. Kom even, Ja, ja, ja. Auto. Als je je maar rustig houdt, hè. Als je je maar rustig houdt. Ja. Tja. Zo kwamen we in een huurwagen. Quintus was eens weegs gegaan. We waren erdoor. Erdoor. De auto had een klein tv-scherm voor amusement van de passagiers. Er was muziek. Lillé maakte ter sluik haar gezicht schoon. Ik was bezig mijn verfomfijde kap uit te deuken. Plotseling stootte Lillé mee aan. Het beeld, let op. Attentie, attentie. Federale politie. Extra maar bericht. ik hoorde nauwelijks te woorden. Op het kleine videoscherm voor ons was een verschenen van mezelf en van Lidée. De chauffeur aanstonds na de bocht zou kijken en ons herkennen. Hier moest ik iets tegen doen. Wat kun je doen? Wacht maar af. Hier dit. Schakelaartje om en... Wat gebeurt met het Ik zei het toch liever, ik was niet helemaal onvoorbereid. Kleine steuringsapparaatjes kunnen groot nut afwerken. We wachten tot het bericht een einde was, terwijl de chauffeur vloekte op het beraten dat hem altijd in de steek liet als er wat bijzonders kwam. Ik vroeg mij wel af hoeveel scrypolagenten al van zijn auto gebruik hadden gemaakt. Zo, midden in de stad. Twaalf uur. Ja, ik weet hier tamelijk de weg. Als klein meisje was ik hier vaak op vakantie. Hm, vakantie, daar zeg je wat. Waarom zouden wij niet met vakantie gaan, hè? Dat doen we. Huh. Is er iets? Je voelt je toch wel goed? Nou, een beetje flauw van de honger. Ja, maar eerst gaan we onze vakantie voorbereiden. Met, uh, met andere kleren, ja. Onze kleren. Dat was het enige waarop ik me werkelijk zorgen maakte... toen we door die stationscontrole moesten. O ja? Mm -hmm. Maar waarom heb je daar niet zo over gezegd? Nou, het leek me beter. Zeg, je was overigens misselijk. Waar heb je dat vandaan? Natuurtalent. <laughs> Alsjeblieft, natuurtalent. Je was zo goed dat ze geen momenten van zijn kleren hebben kunnen letten. <laughs> ja, hallo, stijl. <laughs> nou, uh, straks schiet die leuner nog wat te binnen, denk ik. En ik wil er nog wel voorstellen in die rol door te gaan ja, tot we echt... Tot, ja, tot realis. <laughs> nee, nee, nee, nee. Je begint je wel erg in te leven, he. Maar nu in ernst. Als wij aan Skripul werkelijk willen ontkomen... dan zullen we nog heel wat geraffinerend te werk moeten gaan. In dit verband... Uh, Ooit een wintersport gedaan? Winters? Hm? Als we in dat soort kleren gaan lopen, kunnen we alleen maar in de richting gaan van... Natuurlijk. Goed voor na-eivige lieden die ons graag zouden volgen. In elk geval op de hoogte zouden blijven van onze hoed. Wat zijn wij nou? Beiden vanmorgen 6.34... Trein Bricolis na auto in Vedar gereden. Maar waar komen ze uit die trein? Van Bricolis naar hier is 200 mijl met uh, vijf of zes tussenstations. Wacht, er komt nog wat, ja. Vermoedelijk recherche-afzetting... station Morilee doorgeslipt. Hmm. Orders u bekend en doorzijnen aan nevengroepen. Mooi, ze mogen niet in handen van de recherche komen. Overigens moeten ze dus hier zijn. De beste kans is rond het stadsplein. Winkelcentrum, eethuizen, hotels. Ja. Ze zullen tenslotte moeten eten en slapen. Eerst de daarna een op af. Tot de orde, Chef. naam invullen, als u me permitteert. Lille keek mij aan. Zij aarzelde. Er ontging de winkel hier niet. Ik haalde een zorgvuldig gekozen kaart uit mijn zak. Sarko. Hij. Hey. toch niet de Sarko's. Ach, weer. Oh, het, het nobelste geslacht. Ja, ...het oudste van hele Diwago. En het rijkste, ja, ja, ik weet het. Identiteit, afkomstbewaarde. Het kan een last zijn, hoor. Zeker op een huwelijksreis. Daar. Ziet u ze? Door de raam. Aan de overkant. Reporters. Mm -hmm. Ja, kon ik ze maar kwijtraken. Een ramp, geloof me. Er, Er is een achteruitgang. Hij... Oh, dat zou prachtig zijn... U zou zich dan kunnen verkleden hier achter in het magazijn. Ik oh, plaatsvang. maar u bent geweldig. Dat zou ik nu nooit opgekomen zijn. Als ik u dan mag voorgaan. Ja. Tussen de rekken. Ja, als u het voor lief wilt nemen. Hier is het magazijn. Uh -huh. U vindt het dan zo wel? Natuurlijk. Dan, dan ga ik weer naar voren. Het. Ja? Uw achtergelaten kleding. Welk adres daarvoor schrikt u het beste? Dat op uw certificaat? Uh, uh, nee, nee, nee. Nou, hij zou zich doodschrikken denken dat we verdronken waren of van zo. Nee, wacht. Uh, neemt u hier dit adres maar? Dank u. Ik zal ze opzenden. Meneer, mevrouw, leef lang. Wat voor adres heb je hem eigenlijk gegeven? Het adres van onze boezemvriend, de kritische ambassadeur in Jalo. Is u tenminste iets? Maar, als we dit aantrekken en ze komen informeren bij de winkelier... en hij merkt dat we niet die sarco zijn... Juist, dan geeft die winkelier van ons een precieze beschrijving, Lile. Dat is precies mijn bedoeling. Huh? Dus stoppen we nu die hele wintersportspullen weer tussen de rekken... Oh. en zoeken we er anders uit. Ik zal het je wijzen. We zochten tussen de rekken tot we het hadden gevonden. De beroemde Devaarse wandelkleding. De dracht door de Noord-Pentanië toe. Ze zat me prettig. Haast vertrouwd. Het uniek, het vest. De wijde broek. En lilie. Kind, wat zie jij eruit om gewoon. Om... om zo mee naar een eethuis te gaan. Oh, ik ga gewoon dood van de honger. <laughs> Kom, de achteruitgang. Ja. We kwamen op het middenplein. Niets verdachts te zien. We keken rond naar een eetgelegenheid. Wat dacht je vandaar? Hm, ik hm? weet niet. Het zit er wel erg duur. Foei, foei. Mevrouw Sarko lileen al op de penning. We hebben 7000 even uit te verteren. Dus, daarin. Mevrouw Sarko bedoelt hm? dat we mooi te kijk zitten. Nou, des te beter. Jij mag trouwens gezien worden, hoor. Kom, vooruit. Naar <laughs> Nou, dit tafeltje dan maar, hè? Oeh, 12 .45 uur vijfenveertig. Zo, ja. Ik zit. Oh, mooi. Nou, die antislaappillen helpen wel. Maar niet tegen vermoeidheid. Dat komt van het winkel, schattenboot. Ach jij. Hier is de eetkaart. Zoek jij maar eens wat je lekker zijn. Ja. Maar terwijl die leden eetkaart bestudeerden, zag ik ze. Twee smetteloze lieden. Die zwijgzaam kwamen binnendrentelen. Drentelen. Ongeïnteresseerd, maar scherp rondkeken. Quasi op zoek naar een geschikt tafeltje. Ze vonden het tafeltje spoedig. Namelijk bij de deur. Ik was er vrij zeker van... dat andere heren, even onopvallend... zich hadden neergezet aan de keuken... en de zijuitgangen. Agenten van de meest gevreesde organisatie on strippol